met het NOS-journaal. Syrië bevestigt een staakt het vuren met Israël in het zuiden van het land. De regering dringt er bij alle partijen op aan om het bestand dat meteen ingaat te respecteren. Er wordt al bijna een week hard gevochten in de regio Sweda tussen Druzen en Bedouinen. Het Syrische regeringsleger en Israël mengden zich ook in de strijd. De Amerikaanse gezant voor Syrië kondigde het staakt het vuren vannacht al aan. Ooggetuigen melden dat de gevechten desondanks de hele nacht zijn doorgegaan. Israël heeft nog niet gereageerd op het staakt het vuren. In Düsseldorf zijn bij een vuurwerkshow 19 mensen gewond geraakt... van wie vier ernstig. Het gebeurde bij de kermis in de Duitse stad. De politie gaat uit van een ongeluk. Volgens de brandweer was het vuurwerk de verkeerde kant opgericht. De wachttijd voor transgenderzorg is opgelopen tot zes jaar. Het transgendernetwerk spreekt van een crisis die de spuigaten uitloopt...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 Het weer veel zon, vanmiddag temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Vooral in het zuiden en oosten wordt het warm. Vanavond is daar kans op een regen- en onweersbui. Morgen meer kans op regen, dan is het zo'n 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 Ja, Tom Petting hier bij uh, ZFM. Tweede uur. Uh, het is zeven uh, over elf. Uh, en uh, voor ons en bij ons zit uh, de wethouder uh, Gert-Jan Bluister. Ja, het wordt, ah, ja. Een, uh, wordt een beetje een politiek uh, uh, uurtje. Want uh, we gaan eerst praten met uh, Gertjan jan Bluister. Welkom, uh, Gertjan. jan Goedemorgen, uh, wethouder. Goedemorgen. De, uh, Ik heb ook meteen Mobiliteit, ook wethouder, financiën, noem maar op, noem maar op, noem maar op. Cultuur. Ik heb ook Cultuur. meteen een openingsvraag voor hem eigenlijk. Uh, nou, zullen wij gesprekken gesprek even voeren? Nou, uh, vraag maar. ja? Ik, ik, wil al, ik vroeg me alleen af met het uh, actuele nieuws rondom die parkbuurt. Ja, daar gaan we zo over ja, praten. Maar ja. hoe het uh, met de kennis is uh, van de wethouder over Google Maps? Nou, daar gaan we zo over <laughs> praten. Ja? Ah, ah, okay. En uh, in de tweede uur komt ook nog langs uh, Jerry Kramer, de fractievoorzitter van de Grootste Partij. Daar uh, zeg ik niks In onze gemeenteraad, jongens, Antwoord. Um, ja, de parkbuurt werd net al even genoemd. Uh, uh, jij maakte je erg kwaad afgelopen week over uh, een actie uh, van uh, bewoners uit de parkbuurt. Die Google Maps, hebben, uh, uh, Google Maps hebben aangegeven dat bepaalde straten waren gesloten. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Nou, erg boos. Uh, op, nou. op zich, kijk, het zijn ook aan, aan de andere kant zijn het ook ludieke, ludieke acties. dat je, dat je dus uh, een systeem kan manipuleren, eigenlijk. Ja. En uh, uh, misschien mag ik dat woord ook niet gebruiken. En ik vind dat je niet voor eigen recht. je moet gaan spelen door straten af te sluiten. Mm -hmm. En uh, wat er gebeurde, is dat die straten werden afgesloten. maar er werden ook nog meer straten afgesloten. Zo werd ook de, de, de richting vanuit de brede Straat voor een deel naar Peder Zuid afgesloten. Dus, want het ene roept het andere op. Ja, ja. En vervolgens ontstaat er dan echt chaos. Nou, en daar ben ik dan wel een beetje teleurgesteld in. Met nou, eigen een een recht over. spelen. Ja. Ja, en, en natuurlijk moet ik met dat laten gelden een beetje als wet. Dan moet ik zeggen, maar dat willen wij niet. Dus moet je je maatregelen nemen. Ja. Dus zeg je van... Uh, wij, wij gaan dan zeggen even tegen de, de mensen die komen... omdat wij gasvrij moeten zijn, let even op. Zet uw navigatie even uit en volg de P als u naar P de Zuid wil. Want daar kunt u goed parkeren. En uh, nou, dat hebben we dus ook gedaan. Dus we hebben meteen tegen, en we zijn in gesprek gegaan natuurlijk met de uh, borden. Maar heeft, heeft dat geschild, die borden? Nou, die borden die zijn er gewoon. Ja, nee, dat begrijp ik. Nee, Die borden als je zand voor binnen komt rijden. Ja, dat, nou ja, mensen kijken daar toch Die naar. doen Kijk, hem dus, uit en die gaan dan opeens een da da da da andere route. Dat heb ik, niet, ik natuurlijk niet kunnen checken. Maar er zijn echt wel mensen die, die echt puur op hun navigatie tegenwoordig mm -hmm. rijden. Kijk, Klopt. In, in het verleden reed je gewoon naar Utrecht en dan wist je hoe je moest rijden. Tegenwoordig kom je op, op zo'n spaghetti terecht. Dan ben je soms blij <lacht> dat je, dat je zo'n uh, zo systeempje hebt. Die zegt ja. nu even links, nu even rechts, tweede baan enzovoort. En dus dat gebeurt dus wel. Dat mensen... Maar hebben jullie contacten opgenomen met, uh, met uh, Google? Maps? Ja, dat hebben we. Kijk, de, u, kwaamden... wat kregen wat ze als antwoord? Uh, nou, dat, dat ze dat gingen bekijken en uiteindelijk hebben ze het er ook afgehaald. Want, en dat is natuurlijk wel interessant van de mate waar. Dat, wij noemden het uh, uh, fake navigatie, is het feit. Ja. Dus, want in feite is de weg is het niet afgesloten. Uh -huh. Dus uh, daar, daar maar het is natuurlijk van. heel raar dat, dat je dat kan doen... met een aantal mensen, dat je dan straten af kan sluiten. Ja, ja. aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant, als er echt iets is... En, en, en daar ja, je, dat kan me voorstellen. Dan is het, dan is het goed. Op ja. zich, dus, dus op zich moet het ook wel kunnen, kunnen. werken. En, en zij houden dat, ik begreep, ook in de gaten. Ze kunnen... Niet altijd, maar volgens mij ook het monitoren soms. Mm -hmm. En dan, dan zetten ze het zelf weer uit. Dus. Ja, uh, inmiddels heeft uh, Jongs Landvoort, de grootste partij in de gemeenteraad... Uh, gaat er in ieder geval vragen stellen over okay. dit uh, hele gedoel. Nou, dat zien we dan toch. Uh, Die heeft het ook uh, over een guerrilla actie die jij het zou hebben genoemd. Ja, ja ik weet niet of ik dat nou, ik dat nou gezegd heb. Het soort, volgens mij vanuit N.A. Noord-Holland of zo. Ja, Noord-Holland Nieuws, ja. En volgens mij heb ik die geneesde rechtstreeks gesproken. Want ik heb met allerlei anderen toen het speelde. was er uh -huh. al contact met hun geweest. En toen stond dat volgens mij op het net. toen was er nog geneesd met mij gesproken. Uh -huh. ja, maar ik heb wel gezegd dat ik het niet juist vind dat men voor mijn eigen recht is. Ja, want guerrilla-actie. dan, dan, dan ja. voel je bijna oorlog met nou, die mensen. Nou ja, je, je, oorlog, ja. Ach, het is maar wat. Nou ja, guerrilla ja, betekent oorlog, dat weet ja, je. Nou, ja. ja, dat weet je. Ja, okay. ik, ik vraag me af. Maar, maar ik ga er nog uitzoeken of ik dat wel nou of niet. Ja, oké, okay. nou prima. Uh, het is wel zo dat uh, er al. Vanaf het begin eigenlijk van deze uh, raadsperiode is er gesproken over uh, de parkeer- en routeinformatiesysteem. Daar heeft uh, jouw voorganger van verkeer, al, um, Martijn Hendricks, er al vele keren over gehad. En wat we nu zien is een, een heel lullig bordje bij het begin van Zandvoort... In vier vlakken? Ja. Het, ja. De, uh, da, da, da moet je gewoon. stap je het, Hans? Nou ja, je moet er vijf minuten stilstaan... Ja. om te kunnen zien ja, ja, wat, ja, wat ja, er nou bedoeld wordt. Maar dat is wel heel raar. Nee, Maar oké, okay, aan de andere kant... als, als je zo van gewoon binnenkomt... dat er een heel groot bord... dat je linksaf, kan, ja, nou, rechtdoor de, uh, NRS, en rechts... en is dat vrij leeg. Dus dat, dat volg je in principe. Maar het ja. kan beter. En daarvoor hebben we ook dat systeem. Dat gaan we, als het goed is in het een najaar neerzetten. En ik heb zelf in mijn agenda staan... dat ik na de vakantie met een heleboel mensen... een rondje Zandvoort gaan maken. Misschien een hele dag om zelf eens te kijken... waar staan nou wel welboorden en niet. En hoe, hoe, hoe zien we nou dat die verkeersstromen... Nou, het kan in ieder geval een stuk beter. Dat kan, kan ik zeker, je wel uh, nee. oh, verzekeren. Maar dat heb je zelf waarschijnlijk ook wel ja, gezien. Zeker door, ja. ja dan gaat maar het, uh... Zuid is wel uh, bijzonder opgeknapt. Ja, nee, oké, okay, daar is dus wel uh, opgenapt. En dat is, was ook een uh, van de redenen, dat hebben uh, dat de, de vorige wethouder nog geregeld... dat er ook extra parkeerplaatsen op het Vliethoofplein uh, zijn gekomen. Juist ook om, rondom die buurt. En die buurt, die, die straten hebben inderdaad, ik denk wel de hoogste parkeerdruk gemiddeld. Ja, dat bezant, denk ik ook. Omdat het straatjes zijn waar relatief weinig... Qua inrichting parkeerplaatsen zijn ingericht. En dicht bij het strand En doen. dicht bij het strand. Ja. Dus, dus, en volgens mij staat het ook altijd vol. Maar ja, aan de andere kant, als ik s'avonds thuis kom... staat het bij mij ook vol. En soms moet ik dan ook uitwijken. Maar die mensen moeten dus 7 euro per uur betalen. Uh, de, de, de, de, en dat schijnt dan toch geen probleem te zijn. Ja, ja, ja. en zelfs als je het, af, zelfs, ik denk zelfs als je het afsluit... Hè, dus daar wel bewoners parkeren, gaan sommigen er ook nog gaan staan... want dan neemt ze gewoon die boete. Ja. Maar wij moeten ervoor zorgen dat de mensen gewoon makkelijker en nog sneller op die pedes uitkomen. Maar, maar kun je juist die buurt niet dan bewonersparkeren maken? Ja, oké, okay, maar de, de, degenen die, die dat gedrag vertonen... zijn ook degenen die gewoon ergens gaan staan waar ze niet mogen staan. Dus of het nou verboden is of niet, gaan ze er ook bij wijze van spreken maken. Ah, ah. Aan de andere kant, die straat staat over het algemeen zo vol... dat er altijd maar een paar auto's bij kunnen. Mm. En je moet voorkomen dat ze die straat ingaan. Dus wij moeten zorgen ja. dat de parkeerverwijzing... Betere, beter wordt. Dus bijvoorbeeld ja. zorgen dat als men op uh, de Zandvoortse Laan rijdt, dat men al links afgaat. Nou, bijvoorbeeld de Tolweg neemt. Maar dan moet je wel zorgen dat je op de Tolweg elkaar normaal kan passeren. Dat kan nu ja. ook niet. Nou, het GVVB komt eraan. Da daar staan ook weer aangegeven. Gemeentelijk verkeerde vervoersplan. Ja, niet iedereen weet wat dat betekent. Ja, heel goed dat je dat zegt Hans. Ja. Uh, wij <laughs> moeten dat allemaal nog verbeteren. Net zo ja, goed ja. als de doorstroming naar het centrum. Daar ben ik ook nog weer over bezig. Ja. Bij de kerk. Dat is ook een anderhalve baan. Heb ik nu weer een voorstel, laat ik uitwerken... om dat ook te verbreden. Zodat je als je rechtsaf de garage gaat... dat je wel gewoon dat je door, kan. door kan gaan. Ja. Nou, dat zijn dus echt wel optimaliseringszaken aan de orde. En dat moet dan ook helpen dat de ja. woonwijken... Ja, toch uh, niet die drukte extra krijgen als ja. het zo druk is. Maar ga je nou wel in gesprek weer met, met ja, die bewoners? Ja, natuurlijk ga ik met ze in, de... in gesprek. Want ik, ik denk dat ze wel, zij hebben best wel een punt Kijk, die, die straat ligt best wel... Uh, ja, Lastig. In, ingesloten. Ja, ja. De Brede Rode Straat is ook al niet een plek waar je lekker kan parkeren. Die grote parkeerplek voor, het waterlo voor de Watertoren is natuurlijk verdwenen. Ja, dat okay. ook. daar, daar, daar stond, staat ook sommigen op, maar dat werd ook door anderen natuurlijk wel gebruikt. Maar dat, dat zijn wel dingen, je moet het er wel over hebben. Maar de parkeerdruk blijft daar groot. Maar daarvoor hebben we juist ook bij het Friet of Plein extra ruimte gecreëerd. Ja. Zij mogen ook op dat stuk Friet of Plein gewoon staan. Uh -huh. En dan. Ja, dus, maar meer plaatsen daar creëren... Ja, dan zou je iets onder de grond moeten gaan doen daar. Hm. Maar ik denk dat wel als we dat gemeentelijk Vervoersplan hebben aangenomen... en is staat de brede rode buurt... en dat die hele buurt ook op voor, voor aanpassing en herinrichting. Dat een he stuk herinrichting, ook in die straten... met duidelijkere parkeervakken, misschien wat minder anders georganiseerd... dat dat wel zou moeten helpen. Ja. Ja. Maar ik ga zeker de, naar de vakantie met zijn gezin. Ja. Maar het, het viel me wel op, ook met drukke dagen... dat het overloopgebied bij huis niet echt uh, uh, enorm gebruik wordt. Nee, maar, okay, uh, maar het is ook niet zo... dat we altijd tekort parkeerplaatsen hebben. Hm. Uh, over het algemeen... Uh, pas op die tien drukke dagen... hebben we een, een tekort aan parkeerplaatsen. Ja. Die ja. Echter, maar normaal kunnen wij... zeker nu de, die overlopen bij is gekomen... kunnen wij dat, dat ja. best wel goed aan... Hoeveel uh, extra auto's uh, kunnen er nu staan? Uh, volgens mij is het uh, 300 extra. Okay. Extra, ja. Inderdaad. Nou, en we hebben die, die, uh, die, dat systeem... geoptimaliseerd, ge ge mm. vernieuwd. Het oh, abonnementsysteem gaat nu ook... Ook, is ook verbeterd. Toalette dus dat erbij. moet allemaal bijdragen dat men daar ook langs die randen gaat staan. En ja. op zich, als je ook naar de enquête kijkt die gedaan is... is over het algemeen uh, zondelijk tevreden over het hmm. uh, parkeerbeleid... en zeker voor de, de, de woonwijken. Hmm. Komt er nou nog een app voor de, voor de bewonersregeling? Voor de bezoekersregeling? Nou ja, er, is een, er is een app, alleen de app kan nog wat gebruiksvriendelijker, denk ik. Ja. Er is wel een app. Jij... Nee, Jij... Ja, er, is. er is geen app. Ja, er is een discussie over wat een app is of niet. Je hebt drie soorten apps, maar daar gaan we het daar maar niet over hebben. Dus dat, is, dat blijft een discussie uh, wat, wat een app is of niet. Maar er komt geen aparte app die je kan downloaden... bij de, bij de uh, Apple Store en bij een Android Store of Google Store... Uh, die je op je telefoon zet, zodat je die aantikt. Hetzelfde wat, wat uh, hoe heet het, uh, de, al, die, al die andere uh, uh, Nee. Nou, we zijn wel met, een, met zijn bij parkeerservice wel in gesprek met een partij om het gewoon te verbeteren. Dus ja. dat dat Maar Maar hij blijft wel gekoppeld die bezoekers, die zit gekoppeld aan je vergunning. En je vergunning zit in dat andere systeem. Dus je kan, je kan niet twee systemen dan naast elkaar hebben. Alleen je kan het wel verbeteren dat het sneller en beter werkt. Kijk, de, die, die, die, zeg maar het internetverhaal wat je nu hebt... dat uh, is goed voor de mensen die uh, hier op bezoek komen. Maar de, be, de, de, de bewoners hebben, denk ik, veel liever gewoon een ja, vaste... Okay, maar ik, ik, toch heb ik op... Als ik maar nu mijn telefoon pak en ik druk op het uh, symbooltje... App-symbooltje van parkeerservice krijg ik het te zien. Ja, maar weet, je, weet, je, weet, je hoe, weet je hoeveel mensen weten hoe dat symbool op je telefoon komt? Ja, nou, dan dan de de nou komt. Nog, want, ja, okay. nou, nou ja maar nog, dat is wel. We nog eens een keer onderwijs in ja. Uh, ja. volgens mij. <laughs> ik heb geen auto's, ik ben niet hoe het werkt. Hey, luister, uh, de laatste vraag erover. Uh, die matrixborden die nu staan van navigatie uit, ja. dat kost natuurlijk ook weer een hoop geld. Of nee, niet? die borden hebben wij, die gebruiken we ook voor andere dingen. En ik heb, ja. wel, ik heb wel gezegd, jongens, we moeten dat wel nu monitoren als het niet. ...meer aanstaat, moeten wij het ook uitzetten. Dus daar ging. Ja. komende weekend. Over oh, dat kost niet van. extra geld voor de gemeente? Nee, nee die borden hebben wij. Oh, gewoon. die zijn er ja, gewoon. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, we sluiten dit onderwerp af. We gaan even naar de krocht toe. Want uh, als het goed is, ben jij uh, afgelopen week uh, met een aantal uh, zeg maar, uh, uh, verenigingen et cetera, die daar gebruik van gaan maken... Ben je geweest bij de, ja, bij de ja, Krocht? Ja, het was uh, druk bezocht. Het uh, was een, uh, een, in, een ochtendje bezoek aan de, de Krocht, stand van zaken. Nou, hoe, hoe staat het ervoor op dit moment? Ja, het, het, het, het begint uh, mooie vorm. Hoe, hoeveel dat gaat weet... het extra kosten? Het, het... Nee, heel grapje. Nou, dat <laughs> weten ja. we toch? Volgens mij ruim 2 ja, miljoen. In het, ja, maar en dat het gaat niet bezocht. nog meer extra kosten? Dat Tot niet. nu toe heb ik nog niet, geen signalen dat het, okay, uh, het ja. veel meer gaat komen. Maar wat vonden ze ervan? Ja, ze waren, uh, Enthousiast, hè? de ja? partijen willen graag uh, allemaal aan de gang. Dus alle, alle verenigingen, uh, Nieuw Wave. Uh, uh, maar ook willen we natuurlijk zorgen dat het weer dat culturele leven ook op gang wordt gebouwd. Dus daar uh, is beleefd Zandvoort, uh, die, gaan, die gaan de kar daarin trekken. Okay. En uh, dat, dat komt er dan nog weer eens extra ja. bij. En we ja. moeten gewoon zorgen dat alles de, de, de senioren, die, al, al die partijen die er kwamen en ko in het verleden... En corona heeft natuurlijk ook een hoop uh, veranderd. De, de zangverenigingen die er gaan oefenen, toneelverenigingen. Ik hoorde dat uh, het, het, het zangvoort, het uh, mannen- en vrouwenkoor, ook daar Ja, gaat. die ook. Ja. En, en, en uh, ook, uh, hoe heet dat ook, de beeps -pop singers, ja, dat singers ja. Ja, die willen daar, daar ook. Ja. Ja, want de, de, we waren er ook in. Het, eigenlijk het oude plafond is weer terug van, van de kerk. Hè. Dus, hm. en, nou, het, ik had toch wel het idee dat de augustiek wel... Uh, in ja? de orde komt. Nou ja, dat is natuurlijk daar speciaal ooit voor gemaakt. Ja, Dat ja, het is nog niet zo Daar natuurlijk. gewoon te praten ja. zonder microfoon. Ja, dat werkte schijnbaar. Er wordt in de gemeenteraad nu wel eens gezegd dat er eigenlijk te weinig uh, verenigingen et cetera zijn om dat uh, goed uh, ja, ja. Uh, uh, zeg maar een beetje, een beetje goed uh, in te vullen. Nou, ja, de, de, klopt. de bedoeling is uh, de bedoeling is juist dat we juist extra gaan programmeren, ook ook dus in de weekenden met met met met met. Uh, uitvoering en, en andere dingen, dat, ge, dat gebeurt. Ik vond dat juist, dat dat te weinig gebeurt. En volgens mij hebben we nu met beleefd Zandvoort en, en, en met uh, een aantal mensen eromheen die die kar gaan trekken. Is er nu juist wel de ambitie, juist om ook in die weekenden goed gebruik te maken van, van, van de faciliteiten die we hmm. hebben. Zowel voor onze inwoners als voor onze... Uh, Bezoekers. Maar je dus. zal dan ook een uh, situatie krijgen... dat de bericht van Kandorp hier ja, komt. Ja, ja, weer komt. Ja, dit is ja. in het verleden trouwens ook geweest. Ja, dus, ja, ja. Dus, uh, ja, juist Men wil juist vaak ook try outs in kleine, kleinere ruimtes. Ja, dan. precies. Dus, dus, dus, uh, en we gaan samenwerken ook met de regio daarin. Dus, uh, mm. nee, Ik weet dus, dat de, de, de horeca ook gedaan gaat worden... door degene die ook nu... Ja, die combinatie te leggen dat niet de horeca altijd open moet zijn. Zodat door de week gewoon de verenigingen daarin kunnen. Zo zonder dat, dat daar dan de horeca open moet zijn. Dus dat, daar, is op, daar wordt op ingespeeld. Oké, ja. ja. Hmm, okay, ja. ja. Goed hoor. En uh, uh, dus de, de algemene indruk was bij, bij de gebruikers ja, het was dat het heel, de goede heel kant op gaat. Ja, waren wel een mannetje of 60, dus okay. al, al ja. bijna al die, al die partijen. Nou, waren wordt 4, 4 oktober, dacht ik, geopend. Ja in hè? principe is dat de bedoeling. We ja, kunnen ja, ja, uh, wel even flink doorwerken. Maar ja, ja. drie gedag. Ja, die gedacht. Ja, ja. We hadden nog een onderwerp, Gerrit, Jan. Toch uh, even kijken. Voorjaarsnota. Ja, ja. ja die is er uh, eigenlijk doorheen gejast in de gemeente. Nee, ik, ik, ik vond het wel een goede discussie. Hè. De commissievergadering uh, hebben we gedaan. Ja, je kreeg alleen maar vier in je kont dat je hebt ja, het goed gedaan had. Uh, nou ja, zelf ook. Want uiteindelijk is het de gemeenteraad die het vaststelt. En ook met ideeën komt om dingen uit te voeren. Zoals dus uh, nu extra voor de, voor de jongeren, hè, dus schoolgeldregelingen. Ook naar 150%. procent. kwamen we uh, bijvoorbeeld uh, vanuit Jong Zandvoort. En daar uh, zit altijd dan ook een aantal andere partijen die samen daar samen mee doen. En dan gaan ze ook samenwerken. Nou, de lasten verlagen. Dat uh -huh. is ook vanuit de gemeenteraad gekomen omdat, toch nog, uh, omdat we toch nog structureel wat geld over hebben om dat de komende jaren te doen. Maar wel te gaan onderzoeken wat doen we nou met het kostendekkend zijn van tarieven. Dus, dus dat uh, kwam uh, denk ik ook uh, heel goed eruit. Uh, nou, daarnaast had de raad gevraagd om uh, ja, extra, extra handhaving. Vooral ook in de ja, Noord, ook ja. in de avond. In de weekendenavond. Ja, ja. nou, daar is dus daar is ook uh, extra formatie voor ja. nodig. En dat, dat is ook gehonoreerd. Ja. Dat konden we ook nog. Uh, maar dat moet wel allemaal structureel ingeboekt worden. 400.000 voor de ja, ja, tennisvereniging. Ja, er is, nou, er is nou, de tennisvereniging is erbij. En er is gezegd van, oké, okay, we hebben flinke reserves. Want dat stond niet in het krantje. Dat er weer een strategische investeringsagenda ingevuld dient te worden. Ja, klopt. Met 12 ja. miljoen zodat we extra dingen kunnen, kunnen doen. Dus uh, nou, dat kan je gebruiken voor je verveers- en voertuigplan, Maar ook voor de, de woningbouw extra te stimuleren. Maar anders was het toch gewoon naar de algemene reserve gekomen. Jawel, maar het, het is mooi als je als gemeenteraad en als college... wel de richting aangeeft wat, wat je met je geld doet. Want anders ja. blijft het dus dat hokkerige. Ja. En je moet juist visie hebben en zeggen... oké, okay, we willen het bijvoorbeeld voor de verduurzaming gebruiken. We willen dat jeugdhond. Maar oké, okay, dat kost allemaal veel geld. Laten we de eerste basis daar bijvoorbeeld uitfinancieren. Ja. Uh, nou, zo kan je allerlei dingen verzinnen. Dat hebben we in het verleden ook gedaan. Het opknappen van de boulevard. De basis zit in je begroting. Maar wil je dat extra verfraaien? Nou, dan haal je uit zo'n strategisch extra geld. De, de lift, hè, we willen de lift. Bij de rotond zijn we het onderzoeken. Nou, dat gebouw, <coughs> dat is, daar is ook al de afgelopen honderd jaar niks aan gedaan. Ja, dat moet wel gebeuren. Dat is niet begroot. Hmm. Nou, dan kun je zeggen... Nou, voor een deel zou je dat kunnen financieren... vanuit die strategische investeringen nou, en uh, wat je ook zou kunnen doen... is het versnellen van uh, de woningbouw. Dan voor ja, de ook land, de woningbouw. Uh, dus ook woningbouw. Uh, ik denk dat... En daar ja. hebben we natuurlijk ook een, hebben we wel al potjes voor. Maar om ze opnieuw te rangschikken... En, en, en proberen ook daar je ambities... wat duidelijker bij neer te zetten... en vanuit de gemeenteraad de richting eraan te geven... dat helpt wel. Want de vorige strategische investeringsagenda... die is van 2017... Dat is echt gebruikt voor die dingen waarvoor het was. Dat is onder andere voor die boulevard, voor die boulevard gebruikt. Er staat nu nog één bedrag in voor ook nog een stuk boulevard. Nou, en dat blijft dan toch staan. En iedereen weet dat, dat het daarvoor is. Ja. Maar denk je niet dat jongeren... Want die hebben uh, voor de uh, laatste gemeenteraadsverkiezingen... Hebben ze in de aanloop daarna... Uh, uh, veel gesproken over uh, jo jongerenwoningen. Hè? Nou, ja, ja. Die zijn er eigenlijk helemaal niet gekomen. Nee, nee. Uh, dat is toch voor hun ah, ook ja, een ja, grote gebouwd. De Marie-school. Ja, dat schiet ook lekker op. Nee, dat, maar oké, okay, dat ligt ook uh, natuurlijk aan partijen die dat voor doen. Ja, uh, ik, ik, ik zit er echt achteraan. Ik, ik heb nu dat is spraywonen, dan moet je ze gewoon ja, op de dat, vingers stikken. Ja, dat, nou, dat heb ik ook gedaan. En ja, maar dat helpt dat, weinig. Het, het duurt allemaal lang en, en, en het kost dus nu ook veel meer, begreep ik al. Maar ik zeg maar, jullie gaan toch door. Ja, we gaan door. Dus we verwachten toch uh, in oktober uh, met een uh, omgevingsvergunning ja. rond, de, nou, rond het, te komen. Nou, dat kopen, wordt dus wel dat we die, een tijd volgens mij. Die, die, die, die woningen kunnen gaan bouwen. En ik denk dat je, nou, de, de currydex, moet, die moet natuurlijk ook ja. gaan worden. Het duurt allemaal wel erg lang en dat stikstof er nog bij... Maar ik denk dat we wel... Ik ben ook wel toch aan het kijken... van wat je even op termijn met flexwoningen kan doen. Dat is toch wel... Dat zou ook nog bekeken worden. Aan de andere kant moeten wij ook nog... Oekraïners opvangen. En die moeten wel volgend jaar verplaatst worden. Want anders kan in de currydex. Het gevolg is dat... Waar gaan die heen? Dat kun je toch vertellen? Nee, dat kan ik nog niet vertellen. Dus casino Nee, dat casino-pond lijkt me niet. Maar goed, die Die mensen moeten dus... Daar moeten ook woningen voor komen. Dat, dat, ja. En dat blokkeert wel weer iets anders. Ja. Ja. En dan, dan, dan, dan, dan hebben we nog onze discussie over... AZC, staatshouders. Ja. Maar het, het wij worden... Niet, als, het wordt maar, alles komt er maar bij. En eigenlijk zou je zeggen... Ja, we, hè? Doe dan maar ook geen Oekraïners en, en doe da, do, dan maar alleen maar jongeren. Ja, ja. ja mooi. Maar, maar, maar, maar die Oekraïners moeten we ook opvangen. Ja. Ja. En ja. ondertussen zijn ze... voor een deel al een onderdeel van onze samenleving. geworden. Ja. zijn best dilemma's, hè? Nou ja, dat, dat, en dat maakt het uh, best wel druk. Maar ja, als je ziet ook hoe de bevolking uiteindelijk totaal groeit in Nederland de afgelopen jaren. Mm -hmm. En hoe de bezetting van de huishoudens is. Mm -hmm. En de huishoudens tegenwoordig in Zandvoort is dat ongeveer twee in één huishouden. In het verleden wonen er vier mensen in een huishouden. Ja. Er zijn meer mensen gekomen. Dus op een gegeven moment, ja. dat, dat, daar zit ook een beetje het dilemma. Ja, maar dat, dat zal toch niet als een grote verrassing in komen? Hè? Want nee, dat, maar kun Kon okay, je niet, natuurlijk zien aankomen, of niet? Ja, ja, ja oké, okay, maar dan, dan moet je ook... Uh, uh, de, de, Daar moet je op anticiperen, toch? Dan, uh, ja, als zeker. Maar de, de, de stikstofcrisis, tien uh, ja. jaar geleden hadden we er nog niet over gehoord. En nu, nu, nu belemmert het alles. Ja, ik, ik vind het gek dat onze eerste levensbehoefte dat dan voorgaat. Uh. Dat ik stikstofreductie, ik zeg, zet een huis neer, nul op de meter. Uh. Ik noem dat een diepteinvestering in stikstofreductie. Mm -hmm. Ja, dat kan niet. Want ja. Dan gaan ze naar de rechter. Nee, maar ik zie op meerdere plekken in Zoonvoer... bijvoorbeeld van de Molenstraat, dat het toch gebouwd wordt. Ja, ja, ja. En natuurlijk strijden ja. boven ja, de plannenplekken. Ja, nou, dat, dat kan allemaal wel. Maar ja, wel. De, ja, maar dat is allemaal voor de... Voor, voor de, ja. de, nou. de en, en, en er wordt gecompenseerd. Strijden is gecompenseerd. Was, was er ook een beetje voor. We hebben watertoren, we, we hebben strijden gebouwd. We de nou, de, de nee, jullie hebben strijden niet gebouwd. Dat is een, een, een, een, zeg maar, een particuliere initiatief ja, okay, toch? Dus als een andere doet, dan. dan, dan maar nee, maar ja, je hebt de In klaag je wel over. De gemeente lukt het, en, niks. Als dan dan dan wel eens wat doen, <laughs> dan, dan, dan, dan, dan klaag je over. Ja, dat is niet jullie project toch? Nee, maar we hebben het natuurlijk wel met z'n allen. De, de ja, mee oké, maar goed. Ja. Ja. Nee, we moeten is, wij bouwen geen ja, woningen. Wij zijn bepaalds, gemeente, ja, we. maar we moeten het wel faciliteren. Dat het ja, ja, dat is waar. Ja. Um, dat is een beetje kritisch. hè? Ja, ja, ja, hij, maar voor, hij is pittig vandaag. Ken beetje, ik ken je een <laughs> beetje. Hij hey, is voor jou, uh, voor, jan uh, je, je hebt een paar keer verteld dat je niet doorgaat... Je, als, uh, als uh, uh, uh, partij... Uh, uh, uh, nee, ik ik met de Dorpspartij is ik, nummer 1. Je gaat, gaat echt uh, met pensioen. Ja, val je dan niet in een kunnen we je aanhouden. Val je dan niet in een enorm gat? Nee, ik val niet nooit. Nee, ik val niet in een gat. Waarom zou ik in een gat? Ik ga met pensioen. Ja, men staat andere leuke dingen. Hij dus, gaat golfen en hij gaat nee. de hele dag op het strand nee. zitten. Hij gaat golven. Nee, nee ik ga niet golven. <laughs> niet golven. En dan is nog zat te doen joh, dus, ja. uh, Yes. Ja, ook ja, zoals. Wat, wat ga je dat doen? Hè? Wat, wat ik ga, ga doen? Ik ga, yeah? ik ga denk ik wat meer op vakantie. Yeah. En ik ga denk ik... Uh, denk ik uh, ergens wat leuke dingen doen. Vrijwilligerswerk. Uh, je broer helpen in, uh, ja, in ook, Afrika. Dat, kan, dat, dat, dat, dat zit ook in het ja, en, ik, ik van, uh, okay. en ik hou van bootjes bouwen. En ik moet ook wat rustiger aan doen ja. ja, dus... Uh, je moet, als je ouder wordt, ga je toch wat rustiger aan doen. Je gaat naar de bom schuiter schuiter. Ja, ik, ik, ik merk ja, Wie het. weet ga ik weer bij de bomschuiter. <laughs> ik, ik merk er niks van. En, en ik, blijf wel, ik blijf wel echt de partij echt ondersteunen. hoor. Dat maar hoe moet het nou ja. van die financieel straks in Dat komt allemaal goed. Wordt het één grote paan open? Nee, hoor, waarom? waarom? Er zijn al okay. andere mensen die dat ook kunnen. Ja, ja, denk Niemand is uh, onmisbaar. <laughs> of van, van nee, Dat ben ik niet Maar je gaat je opvolgende wel een klein beetje helpen. Zo? Zeker. Nee, maar dat doe ik ook. Maar ja. ze moeten zich wel bij mezelf melden. Ik ga niet... Nee, ga niet nee, iedereen nee, nog nee, eens voor de nee, nee, zitten. Nee. ga niet uh, nog, daarna nog eens een keer nee. precies vertellen hoe het wel nee. moet. Want nee. dan zijn anderen gewoon aan de beurt. En het is ook goed dat er gewoon nieuwe ja. mensen komen. Ja. Ja, je, je gaat je helemaal niet bemoeien met de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dat ga ik me zeker mee. Oh, dan ga je het partijprogramma het ja, tweede jaar. Ik ben wel uh, gevraagd de om, uh, <laughs> om uh, de campagne te gaan uh, Leiden? organiseren. organiseren. Ja. ja, nou ja, dat betekent. maar je, dat je, wordt, ge ge ja, maar je wordt geen lijsttrekker. We zijn al volop bezig. Voor ja. het CDA? Ja, ja, ja. Ja. ja, wat denk je? Ik bedoel, die, die, die verkiezingen zijn over een paar maanden ja, nee, al. Ja. Het conceptprogramma is... we zijn, de, we zijn uh, met, bezig met uh, de lijst aan het samenstellen. Dus uh. De mensen zijn gevraagd die er op de lijst willen. Nou, we hebben een aantal interessante. Waar is programma, dus. dat programma okay. van 22? Daar kan ik nergens meer terugvinden. Kan dat? Is dat uh, van, de, van de website gehaald? In geval? Ja, dat is... Daar was ik bijvoorbeeld gisteren al even mee... Denk, die website, dat is ook niks. Dat moet ook even daar nee. gebeuren. Nou, en dat soort dingen. En als je daarmee aan de gang gaat... en je denkt, nou, dan ga ik dat ook maar eens leren, bijvoorbeeld... Hè? Nou, dan ga je dat doen. Nou, dan ja. ben je zo weer een paar dagen. Ja. Zo werkt dat toch? Je ja. blijft altijd bezig en ontdekken. Ja. Ja, tuurlijk, nee. En de aardappelspoten. En de aardappelspoten. Aardappels, ja, ja, ja, dat ja is het het zo, Doe je dat? Ja, dat ja, doet hij ook. Ja, ja, ja. Ja, het is van alle markten thuis, hoor. Nee, maar het, het CDA gaat gewoon volop verder. En we hebben echt goede nieuwe kandidaten komen eraan. We hebben al een leuk concertprogramma. Oké, okay, nou, tot zover de ster. Uh, mag ik jou heel <laughs> hartelijk danken, ja. gert van voor je bijdrage aan, deze, aan dit programma. Ik wens je heel veel succes. En, uh, en heel erg. ook. Sterker, hè? Nou, ja. en, en wat ga je steeds doen? Ga je nog weg of niet? Ja, ik ga nog wel op. Ja, even lekker weg. Ja. Helemaal goed, hartstikke goed. Dan dan. Ja, goed smeren. We zien elkaar weer in uh, september of eerder, ja, in. Ja, in augustus, hè. Ja. Van de, ja, augustus, ja. 3 september is de uh, ja. eerste uh, raad. Commissievergadering. Uh, ja, he? hey, hartelijk dank ja. nogmaals ja, okay. en uh, goed Jullie weekend. Dankjewel. We, we gaan naar ja, de missie draaien. Ja. Nou, uh, ik, uh, ik moet even wat wijze woorden van Ger-Jan toch nog even aanhalen. Ja, Want betal. hij zegt: alles is te leren. Dat zegt hij ja, net. Dat is toch zo? De dus alles is te leren. Dank je. Ja, ja want dat, dat was de reden waarom ik hier ingegrepen heb, natuurlijk. He. Ja, oké, okay, nou dat zullen we dan bij deze doen. Hier is uh, George Michael samen met Paul McCartney. Oh, altijd goed.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 Ja, ja, dat is uh, Paul McCartney samen met uh, George Michael. Ja. En uh, ja, we hebben het er net even over. Dan Krijg je uh, een briefje in mijn handen gestopt of ik even een nummer wil bellen? Nou, maar, ga, dan. ga ik dat Ga ja, dat doen? Ja, ja, uh, doen? Jij was het tegen. Hé, luister, maar nee, er is een. Er is een uh, <laughs> dat hebben we niet elke week, Ger. Nee, dat is zeker niet elke week. een binnen onze grenzen. En het is heel. Uniek. Uh, de DART-18. En uh, ja, dat is natuurlijk een groot uh, uh, evenement bij de watersportvereniging vereniging in Zandvoort. Dat begint morgen. En uh, vandaag zijn er al uh, zo'n 20, 30 uh, boten op weg naar het rem-eiland. Nou, de DART-18 is een type ka katemaren... waarin uh, verschillende ja. landen wedstrijden mee worden gevraagd. Ja, het is een hele aparte... En deze katemaren is dus uh, een strikte internationale one-design-klasse... waardoor weinig aanpassingen aan de boot kunnen worden gemaakt. Hierdoor blijft de boot betaalbaar en interessant voor wedstrijdcijfers. Nee, nee, nee, Hoe vond je hem? Ja, inderdaad, dat klinkt goed. Goedemorgen, Goedemiddag. goedemiddag. Jeroen, hebben we, we hebben Jeroen aan de telefoon. Jeroen, ben je daar? Ja, Jan Willem, Jan. Willem. Ja, oh, Jan, goede, uh, Jan Willem, sorry. Ja. Jan Willem, he, Jan Willem. Jan Willem uh, goedemorgen, want uh, je bent uh, druk, hè? De, ik neem aan dat, het, uh, dat de rondje Rem al begonnen is. Klopt dat? Nou, ze, ze gaan nu het water op. Oh, ze gaan nu het water op, oké. Okay. En ik was net voor je aan het tellen. Dat hebben we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, uh, 35 boten. Op. 35 boten, nou dat is een mooi gezicht, uh, natuurlijk als ze uh, straks allemaal op water uh, zijn. Uh, Hey, en uh, Jan Willem, het is eigenlijk de opmaat naar uh, een groter evenement wat jullie uh, komende week hebben. Dat is het wereldkampioenschap Dart 18, klopt dat? Ja, klopt inderdaad. En een gooien. Daar zijn, jullie, uh, <lacht> daar zijn jullie een tijdje mee bezig neem ik aan, of niet? Ja, ja nee, dat, dat uh, zijn we anderhalf jaar geleden, ongeveer of twee jaar geleden mee begonnen. Met, uh, met een heel leuk gesprek met de gemeente. Ja. Die, uh, nou, die vonden het fantastisch en die hebben uh, allemaal hele mooie dingen mogelijk gemaakt. Dus dat ah. is uh, echt heel uniek. Top. Er is hier uh, 71 boten op het strand. En, 71? Uh, zo. Ja, 71 boten. En, ook, uh, en we hebben een kleine pop-up camping. Oh, dus dat goed. Is, uh, dat is wel heel bijzonder. dus We hebben allemaal mensen uit 10 uit landen. Zo ver als Nieuw-Zeeland, en Thailand, en Canada en heel veel uit Europa. En die, uh, ja, die slapen hier op het strand. En die, uh, nou, ik heb gewoon verteld dat dit normaal is. Oh, je mag een pop-up camping op het strand maken? Ja, ja. Oh, en dat is wel aardig. Echt, uh, ja, ze staan echt op het strand. Dus, ja, dat is wel ja. grappig, ja. Dat, is, uh, dat ja. maak je weinig mee natuurlijk. En die ene stevende boten die komen eigenlijk overal vandaan? Ja, ja uit tien landen. Uit ja, tien landen. En dat, dat ja. WK wordt elk jaar georganiseerd of niet? Ja, ja wordt elk jaar georganiseerd en elk jaar eigenlijk op een andere plek. Uh, dus uh, vorig jaar was het in Italië, dus ah. Daarvoor was het in, uh, uh, moet ik even, in Engeland en uh, daarvoor weer in Frankrijk. Dus okay. is een, beetje een rondreizend circus. Die we ja. daar allemaal weer één keer per jaar zien. Ja, goed. En uh, nou, nu is het in ons eigen land voor. Ja, want ik, ne ik neem aan dat dit uh, het grootste evenement is wat jullie ooit georganiseerd hebben, of niet? Nou, het schijnt, maar dat, dat, dan praat ik, moet ik uh, uit de oude doos. Zien. Uit de oude doos, ja, de jaren 60. Dus, uh, nou ja, jaar, op begin jaren 80, dat Rondje Rem toen wel eens een keer de 120 heeft. Uh, Rondje Rem, 120 boten, zo, dat is ja, helemaal uh, was, mooi. Uh, het was nog drukker, maar ja, is weer, uh, ja, In recente jaren zit het wel weer echt ja. drukker, groter. Hey, laatste vraag, Jan Willem. Uh, uh, het weer, dat is natuurlijk heel belangrijk voor het zeilen. Ja. Hoe ziet het eruit? Nou, voor vandaag ziet het er eigenlijk Klaarwind. mooi uit. Het is, uh, het is vandaag een heel relaxe inkomen, want het is winkel 3, 4 uit het oosten, zuidoosten. Uh, dus dit wordt een heerlijk tochtje voor ja. de kust. En in de rest van de week, nou, als zandvoorten weet je dat je eigenlijk nooit verder dan een dag vooruit moet kijken, maar het ziet er goed uit. Ja, ik had het zelf een beetje gedaan, maar wind, guru, dat ken je ook ja. wel in, die site. Ja, ja. En dan wordt het toch winkel 6, 7, 6 zeg maar later in de week. Maar als je een andere app opent het niet. Dus. Ja. <laughs> ja, dat is waar. Ja, ja, ja. Het ja, weer, ja. weer is onvoorspelbaar. Ja, ik heb een betaald abonnement genomen en ik vind het er allemaal veel beter uit. Oké, okay. maar het wordt geen winkel op 9 of 10 in ieder geval. Nee, zeker niet, zeker niet. Er komt wel wat onweer, dacht ik, morgen langs. Ja, misschien wel. En dan mag je niet op het water, neem ik aan, hè? Nee, nee zeker niet. Dan nee. halen we alle boten echt zo snel mogelijk Oh, dan gaan ze zo, zo snel mogelijk naar binnen, ja. Ja, ja, ja, ja zeker. Ja. Nou, ik, met hoeveel mensen doen jullie dit? Uh, hebben jullie dit georganiseerd zo'n ja, beetje? nou, echt met heel veel. Ja? Uh, om je een idee te geven, we hebben, iedereen van de crew heeft een t-shirt en we hebben er 150 laten maken. Zo. Enorm veel vrijwilligers. Ja. Nou, helemaal goed Jan-Willem. Hey, bedankt uh, voor, uh, voor jouw bijdrage even. En uh, ik wens jullie heel veel succes uh, komende week. Ik kom zeker even ja. kijken. En uh, nou, ja, dat is een prachtig gezicht natuurlijk al. Die uh, boten, die katamarans op het uh, water. Ja, okay. en, het, en het leuke is ook wel, voor het eerst sinds vier jaar gaan ook weer de wingfoilers en de kitefoilers gaan ook weer het water op. Oh, wat en goed. die echt boven het water zweven. Dus dat ziet er ook... Oh ja. Dat, ja, dat is leuk, dat is leuk. Hey, nogmaals uh, heel veel succes en uh, we spreken elkaar. Heet goed, dankjewel. Oké, okay, goed zo, dankjewel. Hoi, hoi. Dat was Jan Willem van de watersportvereniging uh, Zandvoort. Uh, inmiddels is aangeschoven Jerry Kramer. Uh, welkom, Jerry. Jerry Kramer, uh, fractievoorzitter van de grootste partij van uh, Zandvoort. Ja. Jong Zandvoort. Klopt, hè? Dat klopt. Tot nu toe heb ik helemaal niks verkeerd gezegd, hè? Nee, nee, nee, nee. Gaat, okay. goed. <laughs> gaat nog goed. <laughs> gaat, gaat, nog, gaat nog helemaal goed. Uh, ja, ik heb je, uh, ik heb je gevraagd, uh, uh, Jerry, omdat dat uh, afgelopen uh, raadsvergadering, dat was 8 juli, uh, had jij een motie ingediend over het Badhuisplein. Um, nou ja, die motie... Ik, ik kon me zelf voorstellen waarom je dat deed. Omdat de verhoudingen op dat plein zijn veranderd sinds de aankoop van het plot... Uh, uh, uh, Holland Casino door de gemeente. En wat jullie eigenlijk wilden is, uh, zeg maar, uh, wat er al besloten is, terugdraaien en eigenlijk opnieuw beginnen. Klopt wat? Nou, opnieuw vind ik te ver gezocht. Uh -huh. Alleen wil het terug zeg maar, naar de situatie uh, van de visie. Ja. Um, zeg maar, je moet weten dat Badersplein natuurlijk een lange geschiedenis is. Ja. Er uh, is veel discussie over geweest. Um, en... Eigenlijk de vorige, vorige fase, voordat we het stedenbouwkundige plan hebben vastgesteld, was er een visie hoe het, het plein eruit moest ja. gaan zien. Uh -huh. En dat was een unaniem, dus waren eigenlijk alle partijen waren het ermee eens. Dus ook participatie heeft daar plaatsgevonden. Uh -huh. Dus ook met bewoners, ondernemers en dergelijke is, uh, is gesproken. Uh -huh. En uh, ja, daar was eigenlijk algemene overeenstemming over. Um, alleen het, het, het lastige van deze visie was de uitvoerbaarheid. En dat kwam met name omdat we niet in het bezit waren van een deel van de grond van Holland Casino. Ja. En ja, die situatie is nu totaal anders. Uh, we zijn nu eigenaar van de grond. Maar je zou uh, toch kunnen zeggen dat je, wat, je, wat er nu is vastgesteld... Uh, dat, dat je dat zou kunnen houden en uh, een, een nieuw dingetje doet bij... Ja, lijn. dan moet je goed beseffen dat bijvoorbeeld uh, voorheen zou 3GT, dat zeg maar de ontwikkelaar van het 5 Sterren Hotel, als ik het zo mag noemen... Uh, die uh, zou op een stuk grond van het Holland Casino en ook een deel geloof, van de gemeente gaan ja. bouwen. Dus dat betekent sowieso dat zij uh, een, een grondpositie moesten kopen van een andere partij om ja. het deel uh, waar te maken. Maar het heeft ook met uh, de positionering te maken. Als je ziet zeg maar, aan het noordelijk deel waar we de woningen hebben gesloopt door het verschuiven van 3GT zeg maar, in de stedenbouwkundige visie... schoof hij meer op noordelijk, als ik mm -hmm. het zo goed kan uitleggen. Mm -hmm. Dat betekent dat je aan die noordelijke kant minder ruimte hebt. Dus ja. je schaadt je eigen positie <kijf> aan die kant, Gewoon financieel gezien. En je, kan, je hebt minder, minder, minder vierkante meters om te uh -huh. gaan bouwen. Yeah. Um, dus dat is, dat, dat is, ja, dat is gewoon uh, voor een ontwikkeling als gemeente... waarin je eigenlijk al heel veel geld... Uh, moet investeren... Uh, om dat nog uh, mm -hmm. ja, uh, rendabel te maken... wordt het lastiger. Ja, maar goed... Uh, en, uh, wat er gezegd werd... het zou eigenlijk een mini-stedenbouwkundig uh, plan... in een st stedenbouwkundig plan worden. Ja, dan. nee, je zegt het ook een beetje lachend. Ik neem het ook niet meer serieus. Want ah. het is elke keer een ander verhaal... Wat, uh, ah. wat er wordt gehouden. En Ik moet zeggen dat ik... Nou, ik heb natuurlijk heel veel kritiek gehad... op de ambtelijke organisatie en hoe mm -hmm. dingen uh, gingen... Uh, ik moet zeggen dat er sinds kort wel een nieuw projectteam uh, op zit. En dat het in mijn ogen... Sorry, het nieuw projectteam, dus projectteam, dus een nieuw projectteam. Een aantal ja. nieuwe mensen op het project uh -huh. zitten. En ik heb wel meer vertrouwen in dat het wel goed uh, gaat komen. Ja, want jij hebt wel gesprekken met hun gevoerd? Ik ook, heb ook. gesprekken ge gevoerd in ieder geval. Uh, er, is een zit nou, ja. is, uh, er zit een zitten erbij. Of tenminste, zit een partij, uh, arcade zit erbij. Uh -huh. En die uh, ja. is maar plan planeconoom. Maar ja, die is ook nu alweer gewisseld. Dus ja, het verschuift veel op, op die projecten. Maar als je ziet zeg maar, wat aan kosten er al opgemaakt zijn. Uh, wat overigens, dat vind ik altijd lastig in dit, dat het geheim is. Dat je daar niet vrij over kan spreken. Maar, maar er dat zijn de ambtelijke uren. Amtelijke uren, en, ja. En, ja, ja. en ja, ik schrik daarvan. En ik ga ja, niet meer het, in. Uh, het is natuurlijk een heel groot project, hè? dat moeten we wel even. Ja, zeggen. maar als de uren bijna overstijgen aan hetgeen wat je, wat je doet zeg maar, uh, aan, aan inhuur. Ja, dan klopt er iets niet. Ah, dus dan ah. zou betekenen dat ambtenaar meer kwijt is dan hetgeen wat ja, aan ja. stukken ge, gefabriceerd moet worden. Dus ah. dat gaat een beetje scheef. Ja. En nou ja, daar moet je gewoon een discussie ja. over kunnen mm -hmm. Maar wat ervoor. andere partijen zeiden uh, uh, ook... Uh, dat uh, het eigenlijk meer vertraging zou oplopen. Maar, maar dat zie jij ook niet zo, hè? Nee, nou ja, dat is onzin. Want uh, je gaat sowieso... moet er een nieuw omgevingsplan uh, komen. Want het hele plot is anders mm -hmm. geworden. Dus dat ga je toch allemaal doen. Ja. Alleen de vraag is van... Ja, blijf je volhouden dat, dat hotel... Uh, want daar, daar zit volgens mij de crux... Uh, dat het hotel het belangrijkste is wat er gerealiseerd moet gaan worden, of is het het hele plein wat belangrijk is wat gerealiseerd gaat worden? En als je ziet dat 3GT eigenlijk nog geen enkele uh, realisatiegarantie uh, heeft gegeven, want het is nog helemaal niet zeker of daar een vijfster hotel gaat, gaat uh -huh. komen. Uh, ik heb daar ook met mijn twijfels bij. Heb je gesproken met 3GT? Ook? Ja. Ja? ja. Ik heb uh, eenmalig. Uh, zij twijfelen echt, ze twijfelen of ze het gaan, gaan doen, zou je zeggen. Nou ja, ze hebben nog geen, geen exploitant. Mm -hmm. Nee, dat is waar. Dus dat zij, is zij, zij gaan het hotel niet uh, exploiteren. Nee, nee, dat Zij gaan ik het ja. bouwen. Ja, ja, ja, en ja. ze hopen een, een partij te vinden die daar een vijf-sterren hotel in ja. gaat uh, exploiteren. Ja. Alleen ja, als je kijkt, hè, als ik gewoon met mijn simpele uh, gedachten denk van ja, een Hilton gaat het niet doen. Mm -hmm. die wil, als ze iets gaat bouwen, wil die wil hetzelfde het ontwerp al neerzetten. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd met wat voor partijen ze gaan komen en hoe de gemeente dat ook gaat vastleggen. Ja. Want als nu al wordt gezegd, dat wordt ambtelijk dan gezegd. Ja, weet je, we hebben helemaal geen rechtszekerheid erop. Want als we nu vijf sterrenhotels, ja, het loopt niet binnen een jaar. Ja, dan wordt het ala bouwspallers. Dat je allerlei hokken weer gaat huren en dingen. En ik denk dat je daar niet op moet gaan zitten wachten. Ja, er zijn natuurlijk steeds een paar plannen. Maar dat is wel bekend. Dat stond wel een man het Dat hele Badhuisplein. Ik denk dat je gewoon. Um, terug moet naar de visie, daar was overeenstemming over, ook mm -hmm. met participatie, dat kan je ook dadelijk richting, als we mensen gaan bezwaar maken, want dat, dat zit er gewoon dat, niet dat aan te komen, is, dat is, dat is, dat is. dan heb je gewoon een veel sterker verhaal. En nu hebben we eigenlijk een heel slap verhaal, uh, met ja, een stedenbouwkundig plannetje in een stedenbouwkundig plan, uh, met allerlei dingen die nog niet uh, uitgezocht zijn. Nou, wat ik al zei, ook voor de grondpositie, dus we schaden onze eigen positie. Maar niet te vergeten, RIGT, dat hotel, dat grenst aan het uh, plot van uh, uh -huh. het Holland Casino. Dus als op het Holland Casino uh, terrein uh, wij iets willen realiseren... en er zit op de erfgrens al het hotel... ja, dan moeten wij een stukje uh -huh. opschrijven. Dan zitten we onze uh -huh. eigen positie alweer ja. in de weg. Ja. Dus dit, het is gewoon een hele andere situatie geworden. En eigenlijk een situatie waarin wij al zeiden... Ja, het is natuurlijk ook discussie geweest met deze wethouder... Jan-Jaap de Kloet uh -huh. van hoe dat ging... Zij zeiden wij van, wacht nou eventjes, want het, het, het gaat gewoon lopen dadelijk. Nou, en dat is dus uiteindelijk ook gebleken. Mm -hmm. En uiteindelijk zijn we zelfs eigenaar geworden van de ja, volgende ja. En hebben we nu, nu alle, alle thuis in handen om te, te ja. doen wat we willen. Alleen ja, we zitten met een partij, drie geteden wij, die eigenlijk nog geen enkele ja. uh, realisatie garantie heeft dat, ja. dat er iets gaat gebeuren. Ja. Nou uh, kreeg jij de handen niet op elkaar hè, van de andere partijen op deze motie. Maar dat kwam mede omdat jij er iets in had gezet... wat er nogal, laat ik zeggen, niet uh, leuk werd ontvangen door de andere Nou partijen. ja, werd een beetje... En ik kan wel even zeggen wat erin stond. Ja. Geef je het erg of niet? Daar stond in, dat spreekt uit dat partijen... die zich blijven verzetten tegen heroverweging van het plan... zich willens en wetens keren tegen het algemeen belang... van ruimtelijke kwaliteit, transparant bestuur... en zorgvuldig financieel beheer. Dus daar, daar zeg je eigenlijk van... als je hier niet mee eens bent... Ja, dan, uh, dan doen jullie uh, het helemaal fout. Ja, misschien daar waren ze beetje, niet blij mee. Nee, misschien een beetje zelfverzekerd. Ja, maar wa, wa, waarom, waarom, uh, waarom heb je dat erin gezet? Ja, ik uh, had uh, eigenlijk, eigenlijk zoiets van... Dit is gewoon zoals ik... Dat, ja, nee, dat begrijp ik dat, ik begrijp ik, dat begrijp ik. Ja, ja, ja, en ja. het werd een beetje... Ik vond het een beetje opgeklopt, uh, het verhaal. En, nou, uh, je, je, je, als je zoiets schrijft... Dan kun je zelf, zelf ook bedenken dat je daar... Dat je daar, ik wil niet zeggen problemen mee krijgt... maar dat, dat, dat de andere partijen zeggen van nou, wat, wat is dit nou, weet je wel? Kijk, je kan het op meerdere manieren uitleggen. Uh -huh. Kijk, je kan zien als gemeente dat je voor het algemeen uh -huh. belang gaat. Ja. Nou, dan had je in mijn ogen een, een nieuw plan moeten... Uh -huh. dan moet je de visie volgen. En wat ik gewoon zie is dat gewoon alles bij de gemeenteraad... dan nou maar aan gelegen is om 3GT, dat hotel... Uh -huh. Uh, ...niet tegen de schenen te schoppen. Ja, en dat vind ik gewoon een verkeerde, hmm. verkeerde manier. Ja, dat vind ik een verkeerd uitgangspunt. Ja, ik ja, vind ja, dat je, ja. Kijk, ik zie hier een heel mooi plaatje van een hotel. Een ja, dat is prachtig. Nou, ja, ik ja. denk uh, dat dat er moeten komen. Ja, en ik ja. denk dat als je dat de zandvoorters vraagt... ...dan hadden ze ook gezegd hmm. dat moet er komen. Ja, en ja. niet een, een modern uh, gebouw. En ik, ik wil niet al te veel... Uh, maar het, het worden gewoon containers. De, ja, maar met... je moet toch een beetje met je tijd mee. Nou, ja, maar ik, ik containerbouw is het. Hè? Ik dus heb het, is natuurlijk gewoon, het, het ziet er heel mooi uit. De plaatjes maar, maar het plaatje ziet er prachtig uit. het is echt gewoon goedkoop bouw. En het is geen kwaliteit die voor over de komende jaren zand wordt. Uh, Denk je niet? Bronnen, nee, nee, nee. Nou, ik vond het ik, ik er nog wel redelijk het, ik, ja, uitzien. Maar. Nee, ik vind het, ik vind het nee? niet passen. Nee? Okay. Bij, uh, ja. Maar het is natuurlijk altijd een kwestie van smaak. Ja, het ja, is, is ook altijd een kwestie ja. van smaak. Maar we hebben wel als gemeenteraad we hebben wel een, steden een visie vastgesteld... met een bepaalde uitgangspunt van waar het aan moet gaan doen. En als je dan kijkt op de Waartorenplein of op de Raad wat voor gebouwen er zijn gerealiseerd. ja Dat vind ik veel meer passen bij de, bij de stijl van Zandvoort... Mm -hmm. dan wat hier wordt neergezet. Maar hebben jullie ook een probleem met de Duimwachter waarschijnlijk? Nou, dat is, dat, laat ik het zo zeggen. Daar is een heel andere visie, een heel ander, ander, ander deel van Zandvoort. Ja, ja, ja dat is ook zijn, Zandvoort. Ja, ook heel Zandvoort, ja. Nou, had het had ook iets anders gekund, ja. Mm. Maar goed, uh, jan Kloet, ook, ik, de Kloet, de wethouder... die op zich vind ik dat een mooi, modern gebouw. Ja. Uh, maar als je het bij de stijl van Zandvoort... Nee, dan past het niet bij de stijl van Zandvoort. Heb je gelijk. Uh, laten we even teruggaan naar de Batesplein. jan de Kloet zei van... We gaan de discussie niet overdoen. Uh, er zijn goede contacten met 3GT. Uh, we willen voortgang boeken. Uh, Hermsten van D66 is een onbetrouwbare overheid... als je hier weer op terugkomt. Wat vond je van die opmerkingen, ja, onzin natuurlijk. Geen zichtbaar beleid bij eh, CDA? Nee, maar het is, uh, is gewoon reinste onzin. Want weet je, degene die eigenlijk... Ze, ze, ze, ze zouden ze in de spiegel moeten kijken. Ja. Kijk, met het afwijken juist van, van de visie... zijn zij degene geweest die onbetrouwbaar de overheid Ja, ja, ja uh, Want ja, ja, wij hebben ja. participatie uh, gedaan. Uh -huh. Daar is dit plan uitgekomen... Uh -huh. En vervolgens, en nou, dit is de, het volgende geintje van deze wethouder... Eerst was het met Heijmanshof, nu weer met Battersplein. Elke keer komt er uh, dus, ja, dus een soort van... Uh, iets anders uit, uh, uit de ander, ogen. Ja. Iets anders uit de ogen getoverd. En uh, ja, dit is uh -huh. niet wat we als, als gemeenteraad als opdracht hebben gegeven. En dan uh -huh. kunnen ze wel zeggen, ja, het is soms zo goed uitgelegd. Nou, ik vind het helemaal niet goed uitgelegd. Uh -huh. Het is gewoon een slap verhaal. Ja, Oké, okay. nou goed. Ik kan er iets bij voorstellen, hoor, eerlijk gezegd. Maar goed. Uh, jij hebt de motie eerst aangehouden en nu heb je hem ingetrokken, begrijp ik? Ik heb niks ingetrokken. Oh, dat dacht, dacht je dat Nee, wel ik te heb zeggen, het aangehouden omdat er zo'n uh, hysterie in die gemeenteraad was. Maar dus die motie komt terug, waarschijnlijk in september nog een keer? Ja. Maar zonder de zin, zonder, uh, die, ja, die, zin ik, die ik net opnoemde? Dat, wil, dat heb ik tegen jou ook nog gezegd. Kijk, ik had ook gezegd dat het mij niet de bedoeling was om mensen mm -hmm. hier daarom te schofferen ofzo, zoals dat werd uitgelegd. Oh, oké. Okay. Uh -huh. En uh, kijk, die zin die boeit mij niet voor de rest. Uh -huh. Het gaat mij om het uiteindelijk om wat we besluiten en wat was gemeenteraad uh -huh. uh, doen. Maar goed, je, je hebt het geprobeerd uit te leggen in de, in de gemeenteraad zelf. Hè? Ik bedoel, het uh, uh, is een nieuwe kans, het is niet bedoeld om te vertragen. Het uh, is juist misschien een versnelling zelfs. Ik denk dat het gaat ja, versnellen ja. en dat je uiteindelijk problemen... Uh, maar als je dat ja, nog weet. eens een keer goed uitlegt aan die andere partijen... Uh, dat je misschien toch wel genoeg steun krijgt voor die motie... Of zie je dat niet zitten? Uh, zie je dat niet gebeuren? Nou ja, natuurlijk uh, uh, ah. kan je dat uh, proberen. Ah. Alleen ja, de, de, de houding, en daar heb je het de vorige keer ook over gehad... Ah. En, de verhouding in de gemeenteraad vind ik gewoon ja, dat niet, is, niet fantastisch... Uh, ja, om ja, zo nee, te nee, nee, nee. Hoe komt dat, denk je? Ja, ik, ik, ik denk dat eigenlijk vanaf het begin af aan waren er gewoon heel veel partijen die zeg maar voorheen drie zetels hadden of wat groter. En Je zaten toch gefrustreerd in de ja. wedstrijd omdat ja. wij natuurlijk als nieuweling in één keer zo groot ja. Uh, ja. ja, ja, ja. En ik zie het gewoon dus precies ze precies gaan wij beetje... wat zeggen. we gaan die armpjes over elkaar gaan ze echt zo zitten. Van... Was, ze waren altijd wel een beetje wantrouwend richting jongens over, bedoel je? Nou ja, niet wantrouwend. Ja, niet nou ja, wantrouwend, wantrouwend maar, disteren, maar uh, je, niet, maar Ons wordt van alles verweten uh -huh. Maar ik denk je moet eerst bij jezelf beginnen. Een spiegel voorhouden. Van dat je ja. voordat je een ander ja. ergens wat ja. verwijten. Ja. Ja. Ja. Ja. Zo die zin in die, in die motie is een heel mooi voorbeeld. Hè. We mm -hmm. hebben dan een gedragscode als gemeenteraad vastgesteld. Nou, dus ik spreek dan uit zeg maar, dat ze zich niet ophouden voor het algemeen belang. Vervolgens wordt er geschorst, komen ze terug met een statement. dat wij ons niet aan de gedragscode houden. Dan ja. denk ik ja. Ja. ja. Weet je, binnen ja. vijf minuten verwijt je de een en doe je het ander zelf. Mm -hmm. Dus het is, dat vind ik, en dat is ook gewoon echt gênant. Ja, nou ja, maar ja, en, ik blijf er en, wel bij dat je deze zin niet had erin moeten zetten. Nee, nou ja, had, uh, had gezien had dat, gezien. Uh, want je had kunnen weten beetje... dat het toch een, een klein beetje... Uh... Nou ja, het is een beetje de hysterie. Kijk, Hans, je hebt, zit er vaak genoeg bij uh, mm -hmm. wat er allemaal over tafel vliegt. Ja, nee, dat klopt. Beetje, dat klopt. Hè, dan is ja. dit eigenlijk... Ja. Ik vind het alleen maar leuk hoor, dat is een makkelijke schrijver. <laughs> <maar>, ja. <laughs> ja, maar daar wil ik het ook wel eens over hebben, want ik vind echt die stukjes in het zacht... Ja, die zijn goed, hè? He? Ik ja, vind het armoede. Armoede? Ja, of zo? ik vind het Het is gewoon een verslag van de gemeenteraad. Nou, maar er mag echt wat meer inhouden. Op de materie worden ingegaan. Maar nog meer. Uh... Nou ja, dus bijvoorbeeld. Jullie hadden het net ook met Bluis over de Krocht. Nou, dan wordt er gegeven van een invulling. Nou, ik heb nog geen invulling gezien. En dan had je. Als, hè, ik ga jou niet persoonlijk aan, maar als journalist. had daar wel op kunnen ja, maar... ingaan van wat er dan gebeurt. Maar ik, ik vind het heel lastig. Ik, la mag, al... ik heel, mag heel. Af. Ja. Ik vind het heel erg lastig. Want bijvoorbeeld, Gilles is zelf. Is, is ja, ja, onderdeel is onderdeel zandvoort. Zandvoort, ja, dat is een onbeleefd En dan denk ik, er ja, komt er nooit een kritisch geluid over ja, wat wij ja, inbrengen in de gemeenteraad. Als iedereen. Want krantje dezelfde kleur heeft. Uh -huh. Kijk, dan, dan is het, nee, dan okay, vind maar goed. het vind ik het journalistieke werk. Ja, dan, dan neem ik het ook niet op. Nee, als jij dat, uh, zoiets zegt dan in de gemeenteraad, dan ga ik niet helemaal uitzoeken wie er nou uh, wel gebruik van maakt, bijvoorbeeld. Dat, dat, dat, dat, daar heb ik de tijd nog niet voor. Nou ja, dat, dat maar dat kan zit, later dat, altijd. Dat, dat zeg vier... jij. Maar een, een journalist moet er juist ja, zijn om dingen te onderzoeken. Ja. Om dingen verder maar te pakken. Ja, maar niet te dat is dan: als ik als kramer, als je onzin uitkraamt. Dan moet jij me erop wijzen in die krant van nou, het klopt eigenlijk geen, uh, geen mm -hmm. bal van wat je zegt. Want ik heb het uitgezocht en het is, het is heel anders. Er komen dadelijk 40 verenigingen nou ja. die gebruik gaan maken van de e krocht. En dat, het, dat, dat die 2,8 miljoen die we gaan ja, investeren, okay, maar dat, ik, dat dat wel. Uh, ik ben verslaggever hè, van, van een gemeenteraadsvergadering. Ja? En daar kun je niet op alle punten zeg maar, enorm diep op ingaan. Zeker niet als je dat op, nee, maar er wordt wel... uh, Zeker niet als je dat op dinsdagavond om uh, half 12 nee, uh, als die vergadering is... klaar is. En dan. Uh, daar uh, heb je, om één uh, uur uh, iemand, iemand leveren. een punt. Het. En daarom vind ik ook vaak: dat hebben we vaak ook achteraf. Hebben van nou, heb je het dan wel goed? Ja. Uh, maar geboord. weet je, kijk, als straks bijvoorbeeld Beleef Stanford uh, gaat vertellen wie er nou. Uh, en dan kun je, dan kun je dan zeggen. Dat moet je nou, nu dan... toch al doen, Hans. Dit programma is. Uh, ja. Oktober gaat het open. Je moet nu toch al als je iets hebt. Laat je toch zien wat je daar gaat doen? Nou, het is wel een uh, leuk idee voor een verhaal. Dat ga ik zeker doen. Ja. Hey, ik wil nog even. Uh, <laughs> dankjewel voor de ja. tip. Hey, ik wil nog even met je, met je uh, over de, de, de. Zeg maar, uh, wat je verkiezingsprogramma was in 2022. We hebben nog drie uh, minuten, Hans. Ja. Uh, nou. duizend, boon, duizend bonenplanten. Staan die er al of niet? Nou, uh, zijn. Uh, ik denk dat het rond de 6,700. Dus nou, Oké, okay. oh, go goed op weg. Uh, ah. Formule 1 naar Stanford halen. Nou, dat is er toch? Nou, ja, Formule 1, maar oh, Formule 1. E. Oh, sorry. Hoe elektrisch oh, je ja. waarde? <laughs> uh, nee, daar heb ik contact mee gehad met de directie van het circuit toen ook. Ja. En het bleek eigenlijk dat de Formule 1 meer uh, ja. geënt was op stratencircuits. Oh, okay. En dat wordt daar niet voor in aanbrengt. Ja, ja. terug, willen jullie wel. Dat is ook gelukt, ja. Deels gelukt. Ja, deels gelukt. Ja, ja, ja. ja. Geen betaald parkeer in woonwijken, nou dat was een nou ja, hot item. Nou ja, wat wij eruit hebben weten is dat er een hoger tarief is gekomen ja. in de woonwijken uh, van 7 euro. Waar ja. ook heel veel discussie over was. Ja. Maar het liefst zouden we nog steeds zien dat het bewoners uh, parkeren heeft ja. in de woning. Dus geen parkeermeters en nee. geen totaal in de woning. Ja. Ja. Uh, Afschaffing precariobelasting. Nou, dat is niet helemaal gelukt volgens mij. Nee, dat is niet gelukt. Nee. Nee, hè? Huurplafond van 30% onderwettelijk maximale huurprijs. Ja, is, uh, nou ja in het begin met pre-wonen nee. is dat zeker gelukt. Ja. Investeren in pre-fab units? Nee. Die zijn er niet gekomen? hè? Nee. En nee, dat is ook de reden waarom wij zeg maar uit de ja. coalitie zijn gestopt. van ja. het hele woningbouwprogramma ja, eigenlijk gewoon ja. totaal niet van 30 seconden Hans. Ja, ik hoor dat we uh, bijna eruit gaan. Uh, Jenny, mag ik jou uh, dat wel... is heel jammer. Ja, jammer hè? <laughs> we gaan we net lekker op dreepen. Je bent van harte welkom om een keer terug te komen natuurlijk. Ja, mag ik jou harte danken voor de techniek. Ger, mag ik jou danken voor de mede-presentatie. En we gaan eruit.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 what i need even if it leads dit is zfm